Dankjewel, Ronald. Het is 12 uur. Een nieuwe Houze in de Pauze komt eraan met alle genres te Onder andere Grace en Alex Cadino zometeen. Dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is niet heel druk op deze zaterdag. Twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijck en de grens met Duitsland 15 minuten. En de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en de grens met Duitsland daar 9 minuten.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 Het is weekend, het is zaterdag, maar het is bovenal lunchtijd. En lunchen doe je met alle genres in E mix Welkom, dit is Je Boterham, belegd met Beats. Een nieuwe house in de pauze met twee uur lang alle genres in E mix Onder andere zo meteen uh, Alex Cardino, Destination Calabria. De grote doorbraakhit van A Grace. Do it to it samen met Cherish en ook Jonas uh, Broek op Rotterdam. In de hoop dat de zon gaat schijnen. Rise. Right. La capella here is you got to let the music Dance now. Come on come on kick it <laughs> Maar hij kon deze track nergens draaien. Ja, we zaten midden in de coronacrisis 2021. Gelukkig heeft hij het daarna ruimschoud kunnen inhalen. Ook uh, graag gezien de gast in de Sleemix Marathon. A craze, you're the do it, do it. Welkom bij een nieuwe house in de Pauze. Heel hier bij je met alle genres in Amix. John is blue voor je. Rise. We're gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall.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 Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. die trend op Instagram. Iedereen opeens terugging naar 2016. Maar kunnen we dat ook niet een keer doen met 2006? Dat echt de allermooiste Lego-bouwwerken. En wat werd er? Een hoop goede muziek gemaakt uit uh, in 2006. Je hoorde uit 2006. Club uh, klassieker Eric E. En de beat is rocking. De achteraan er en Automatic. Dit is House in de Pauze. Alles genres en MX Calvin Harris. Blame by Campus Can't be sleeping. Keep on waking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 Half 1, goedemiddag. Slim Weerbericht van Weer Online. Het is op een klein lokaal buitje na nou, droog vandaag. En opeens best wel zacht voor de tijd van het jaar. 8 tot 12 graden. Dan de wegen af met Fritsmeister. Twee vertragingen. De A12 richting Oberhausen. Tussen oud en de grens bij Duitsland. 15 minuten. En de A27 richting Utrecht tussen Eemnes en Hilversum. Twaalf minuten daar en dat komt door een ongeval. Dit is de lunch van Slam. Hou ze in de pauze met alle genres in MX. Dimitra Vegas naar Parra en Anna Naklop. Wicked Games. slager waarschijnlijk thuis ook wel eens een taart bakt. Zo houdt uh, Hardwell er ook van om af en toe een beetje zijn horizon te verbreden. Je kent hem natuurlijk van de grote Big Room EDM-klappers... ...waarmee hij menig mainstage in de fik zet. Maar af en toe maakt hij ook een beetje andere tracks. Bijvoorbeeld de track die je net hoorde. Lekkere Funky House-plaat uh, van uh, Hardwell. Never New Love hoorde je bij Slam. Daarachteraan Michel Kleis. Dit zijn de Black Art Peas, My Ham's bij Slam. What you gonna do with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 Ik heb wel eens een appje van mijn oma gekregen met de vraag wat ik wilde eten vanavond. En dan een aubergine-emotie erbij. En ze bedoelde natuurlijk gewoon de groenten die we gingen eten. Ja, zo kan het af en toe een beetje misgaan in de communicatie met de ouderen op WhatsApp. De peach-emotie staat dan natuurlijk ook gewoon voor fruit. En je hoorde peaches, Justin Bieber hier in huis in de pauze. Alles jaren is een op slam. Dinora nu hier is in my mind. And in my mind, in my head, this is where. Where I'm fine. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just wait.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 We leven een unieke shopervaring bij Amsterdam de Style Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, kokoenen. Daarom hebben we deals...